Het Nederlands elftal heeft de EK-kwalificatiewedstrijd tegen San Marino met een recordscore gewonnen. De nummer 1 van de wereld versloeg in Eindhoven de hekkensluiter van de FIFA-ranglijst met 11-0. Robin van Persie scoorde 4 maal. Debutant Giorgino Wijnaldum maakte het 11e doelpunt tegen San Marino. Nederland gaat in poel E aan kop, op 6 punten gevolgd door Zweden. Dinsdag speelt Oranje in Helsinki tegen Finland. Tennister Maria Sharapova is in de derde ronde van de US Open uitgeschakeld. De Italiaanse Flavia Penetta versloeg de als derde geplaatste Russin in drie sets. Sharapova won de US Open één keer in 2006.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 The best he can, you're in the army now.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 Zo Send me in the outer space and my We've come a long way. op 106.9 CFM Go